In Den Haag zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde een uur geleden in een Albert Heijn in het centrum. Een man van rond de 30 stak daar twee mensen neer en rende daarna weg. De politie is nog naar hem op zoek. Hoe het met de slachtoffers gaat, dat weten we niet precies. Volgens de politie is één van de slachtoffers bij kennis. In Trier is een herdenking geweest voor de aanslag van gisteren. Toen reed een automobilist bewust in op voetgangers. Er vielen vijf doden, onder wie een baby. Dat maakt een hoop los in de Duitse stad, zegt correspondent Judith van de Hulsbeek. Er waren ook mensen bij die er gisteren het zelf gezien hebben. het was in een drukke winkelstraat waar veel mensen op straat. Dus veel mensen hebben zelf gezien wat er is gebeurd. De dader is opgepakt, wordt verhoord. Over zijn motief is nog niets bekend. Even een blikje fris halen in het ziekenhuis terwijl je zit te wachten in de wachtkamer. Dat zit er binnenkort in een paar ziekenhuizen in ons land niet meer in. Onder meer in Ede, Tilburg en Amsterdam. Ze hebben daar afgesproken dat ze patiënten, personeel en bezoekers stimuleren om gezonder te eten. En dat betekent dat ook alle frisdrankautomaten worden weggehaald. Wordt het met kaas uit de Jordaan ga je als een banaan of toch de groenspecialist in hart- en tuinieren... De verkiezing voor de slechtste slogan van het jaar is weer begonnen. Er zijn tien kanshebbers. Vorig jaar ging de prijs naar visboer Wiebe uit Arnhem met de slogan... Onze vis smaakt als de tongzoen van een zeemeermin. Ik ging altijd vissen met mijn vader in Friesland. en uh, Ik ging altijd ergens een visje halen in een klein viszaakje. Daar stond het op de toonbank, als ik me niet vergis. Dus daar stond uh, onze haring of mijn haring die smaakt als de tongzoen van een zeemeermin. Ja, die is me altijd wel bijgebleven eigenlijk. En dit jaar zijn er veel slogans die verwijzen naar corona. Zoals waalzinnig je weer te zien van een reclamebureau uit de Zaltbommel. Of geef elkaar tijdens het winkelen de pruimte. Het weer. Bewolkt en lokaal een beetje motregen. Het is tussen de 5 en de 7 graden. Morgen is het opnieuw somber met veel bewolking en soms regen. En het is opnieuw een graad of 6. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooy van de ANWB.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 New ZFM lunched. <laughs> you know, girl, it's crazy. So I've always been wanting a girl like you. It's fine, but <laughs> can, can I get your number? Oh. Better you the little something button I can have been out sweat as I got. We can watch a flat screen while the bubbles fill in. Oh, damn. They try. Zie je You said you'd be mine till the end of time. But I'm waiting a long Why don't you come, you come back? back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry. Come She comes.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 Er staat niemand meer. Nou ja, zeg. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. Thank you.